Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noodweer heeft in Rotterdam een leven geëist. Op de wester singel viel een boom op een auto met twee inzittenden. Eén van hem kwam om het leven, de ander is gewond.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 Twee slachtoffers zijn er slecht aan toe, de derde komt ter plekke worden behandeld. De dader zou een jongen van 16 zijn, hij is volgens het Israëlische leger doodgeschoten. De afgelopen jaren waren er geregeld dergelijke aanvallen, maar de laatste tijd gebeurde het minder vaak. Het leenstelsel voor studenten lijkt een afschrikwekkende werking te hebben op HAVO-scholieren uit bijstandsgezinnen. Ze gaan minder vaak dan voorheen studeren aan een hogeschool, blijkt uit onderzoek van het CBS en de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers denken dat dat komt doordat de basisbeurs sinds 2015 geen gift meer is, maar een lening. Over het algemeen laten scholieren uit zowel arme als rijke gezinnen zich daardoor niet weerhouden om verder te leren. Maar alleen onder havisten uit bijstandsgezinnen is een duidelijke afname te zien. Het machtigste drugskartel van Colombia heeft een prijs gezet op de kop van een politiehond wie de Duitse herder dood krijgt 70.000 dollar. De hond, genaamd Sombra, heeft bij meer dan 300 operaties... ongeveer 10 ton cocaïne opgespoord. Dankzij hem zijn 245 mensen opgepakt. De Colombiaanse politie wil de speurhond niet kwijt... en heeft hem uit voorzorg overgeplaatst naar de luchthaven van Bogota. Het weer, hier en daar nog onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm... Morgen opnieuw een tropische dag met maxima van 32 tot 38 graden. De kans op onweer is dan een stuk kleiner. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars, welkom bij PS4 Radio Show 1290 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of en uw gast hier voor de komende twee uur in dit AIDS muziekprogramma. We gaan uh, luisteren vandaag niet naar nieuwe werkjes. Het is voor mij ook een beetje zomer. Ik doe het wat rustiger aan. Niet dat er niks meer aankomt. Nee, er staat toch wel het een en het ander wel weer op stapel. De komende weken krijgen jullie dat allemaal te horen. Echter, naast Peaceful Radio Shows heb ik ook een Peaceful radio, radio internetstation. En daar is het allemaal wel al op te horen. Uh, ja, al wordt het natuurlijk wel door een radioautomatiseringsprogramma samengesteld. In ieder geval uh, het nieuws staat op de nieuwspagina News, uh, pagina van Peaceful Goed, uh, we gaan beginnen met Dan Kennedy... Deze artiesten van dit jaar uitgekomen, dit album. En dit album heet uh, Mountains Made of a Shadow. En het, de track waar we naar gaan luisteren heet Backstory. De playlist natuurlijk ook uh, vanzelfsprekend op peacefulradio.info. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Peaceful Radio. Mm-hmm.